De vogels in de lucht, de bloemen op het veld, de vissen in het water. Toen zag ik een vlinder. De zon op jouw vleugels bracht mij het beeld van een vrijheid in mijn hart. Laat de mens komen en zien in jouw spel de zin van een leven zonder tranen, oorlog en doden. Laat de mens komen en zien in jouw vleugels het vaandel van de vrijheid, het vaandel van de vrede.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 Waarom ween je vlinder? Waarom verdween je vlinder? Sterf niet vlinder, zoek uw vlucht in de lucht, boven elk gerucht. Vlieg vlinder in de lucht, heel hoog naar de regenboog. Waarom ween je vlinder?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 Sterf niet vrienden, zoek uw vlucht in de lucht, boven elk gerucht. Ha, ha, ha, ha, ha. de taakopvatting der deskundologie, het onderzoeken van alle mogelijkheden, maakt fijngevoelig teamwork dwingend noodzakelijk. Zoals nog op 24 november jongsleden in de succesagenda te lezen was, dacht en overleg zijn de voelorenz van de beschaafde mens. Niemand kan alle mogelijkheden op zijn eentje onderzoeken. Vandaar dat de onderscheiden deskundologen zich beperken tot hun eigen mogelijkheden en dat ook ik nu daartoe overga. Mijn eigen mogelijkheden, onder andere de zogenaamde deskundologische zielkunde, ook wel zielkundologie genoemd. Deze houdt zich bezig met het optijden van mensen tot prettige gestoorden. Mensen die hun eigenaardigheden zo goed begrijpen, ze er begrip voor vinden. Een hoogtepunt in de ontwikkeling der zielkundologie was de recente wereldpremiere van het koor van prettig gestoorde vrouwen. Een ander probleemgebied voor de zielkundologie vormen de zogenaamde staatsgevaarlijke gekken. De deskundologische aanpak van dit probleem bestaat uit het minder gevaarlijk maken van de staat, maar deze zaak is nog niet rond. Enkele andere mogelijkheden waaraan ik mijn beste krachten besteed, zijn de bestudering van de deskundologie, de zogenaamde deskundologologie. Het is zoiets als aan je eigen neus ruiken, en het vinden van nieuwe toepassingsmogelijkheden voor de deskundologie. Van deze laatste mogen ik ten einde eindelijk wat minder abstracte worden, enkele concrete voorbeelden noemen. Dan hebben we daar onder andere de deskundologische geschiedkunde. Welke gebeurtenissen zijn er werkelijk gebeurd? Welke mogelijkheden werden door welke nalatigheden verontachtzaamd? Door welke oefeningen kan de looptijdgeschiedenis worden verbeterd? Inhalen van de achterstand op het gebied der moederlandse en kinderlandse geschiedenis. De DT die al dring, ge zat hij om, parat hij om. Azen, fosmethyl, o, o, die methyl, drie, vier, die droog. Vier, ook zo ben zo, super wit, diepte wit. Actief wit, doorlichtend wit, stralend wit, optisch wit, dubbel wit, progeel wit, krijt wit, spier wit, gebroken wit, lood wit, nieuw wit, kraak wit, witter dan wit, biologisch wit. Reuzewit, lijkwens, jan david! Het is een beroemde melodie van wie denzag, zi vous begrepen. Het is een melodie. Ik heb een hond. Ik heb een Mother, there is something wrong With the planet we live on Flowers and birds, they are vanishing Fish, fox, and beetles are perishing. Is mankind wasting it? Is mankind killing it? Mankind is building the factory. Highways, by waste, industry. The farming plot was poison, every insect has to die, that's why we are forced to live in a white cloud of dignity. The water isn't fit for drinking, the surface is full of floating fish, the earth is poisonous, the air is grey and stinks, the earth has been a big feast. Time is long ago. Trees, plants en flowers once did grow. Butterflies and birds will die. It... Lieve kinderen, zart geen dieren vreest, zowel hun bek als poot, want als zij hun kwaadheid vieren, bijten zij misschien u dood. Gisteren sprong gij, vrolijk beestje, ...liefelijk fluitend op en neer... ...heden... ligt gij... ...kost mij tranen... ...uitgestrekt... ...en... ...leeft niet meer. Des zomers... Is het werkenstijd. Dan gaan de mieren wijd en zijd. En zamelen voor de winter wat. Zeg, lieve kinderen. Wist ge dat? Het schaapje. Schaapje, ik zie u nimmer aan of ik word bewogen. Ik zie u naar de slachtbank gaan met een traan in de ogen. Ik weet wel, schaapje, voor dit lot kunt u niet hoeden. Want uw vlees, zo wil het God, moet de mensen voeden. Worm. Foei mama, wat lelijk beest kruipt daar kronkelend aan mijn voeten. Ik ben er waarlijk voor bevreesd. Ik hoop het nimmer weer te ontmoeten. Het is een adder of een slang. Ach mamaatje, ik ben zo bang. Schaam u Anna, dat gij beeft. Voor een klein onschadelijk wezen, dat nog tand, nog angel heeft. Zoudt gij voor een wormpje vrezen, dat zich kronkelt aan uw voet, en geen schepsel schade doet? Zou het al zinken en vergaan? Waar bleef de zwaan? De zwaan, dat zoete waterdier, nooit zat van kussen. Geen wateren blussen ooit haar minnevier.